De gemeente werd verzocht te willen zingen van Psalm 119, en daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ontmoedig vrezen, en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel, of ik in uw wetten onderwezen. We noemen het 32e vers van Psalm 119. Uh Vervolgens willen we lezen uit 1 Samuel 19, van vers 1 tot en met 8. <tiedacht> Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan Saul's zoon had groot welgevallen aan David. En Jonathan verkondigde het David zeggende... Mijn vader zoekt u te doden, nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgen en versteek u. Doch ik zal uitgaan en aan de hand mijn vader staan op het veld, waar gij zult zijn en ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zei, dat zal ik het u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En hij zeide tot hem, de koning zondigen niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezonderd heeft en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet en hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heer heeft een groot heil aan het gans Israël gedaan. Gij hebt het gezien en zijt verblijf geweest. Waarom zoudt gij dan tegen ons bloedzondige? David zonder oorzaak dodende, Saul nu horen naar de stem van Jonathan, En Saul zwoer, zo waarachtig als de Heer leeft, Hij zal niet gedood worden. En Jonathan riep David, En Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen, En Jonathan bracht David tot Saul, en hij was voor zijn aangezicht als gisteren en eergisteren. En hij werd wederom krijg. En daar werd uit en streed tegen de Filistijnen. En hij sloeg hen met een grote slag. En zij vloden voor zijn aangezicht.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 Uit aangezicht hier. Ach Heer, in besef van de hoogheid Uw majesteit en de onkreukbaarheid van Uw goddelijke deugden. En mocht het wezen in de inleving van onze totale verlorenheid en verdorvenheid... mocht u ons door genade verlenen... door de kracht van dat dierbare geloof die versen... een levende weg in het bloed te benodigen... opdat wij een bestaan voor u de Heer zouden hebben wanneer we vanavond ons stellen voor uw heilig aangezicht... en met de gemeente zo we hier zijn opgekomen... en met deze doophouders... indien het u behaagt om het woord u waarheid te beluisteren, te ontvouwen... en de rijke beduiding te leren kennen van dat wonderlijke sacrament, dat heen wijst dat alleen in het bloed van het lam de ware rechtvaardiging en heiliging is en de enige plaats gekend wordt dat uw gemeente zou kunnen voorbijgaan. Het is niet uit te drukken, in woorden wie u zijt, want de heilige engelen, ze wisten er geen raad mee, maar hebben wel doorleefd. Heilig, heilig, heilig is de heer daar is Schade. En ook uw knecht Johannes toen iets van de heerlijkheid zag, viel als dood aan uw voeten. Het is ook niet... ...uit te drukken wat de mens is... ...en blijft naar alles wat u in het leven hebt verheerlijkt. Knecht Paulus is nooit verder gekomen... ...dan ik ellendig mens, wie zal mij verlossen... ...van een lichaam der zondig en dus doods. Zou het u kunnen behagen, Heer, om uw woord vanavond... ...stellend in de handen van de heilige geest... ...het dienstbaar te stellen... ...dat er vanavond mensen, kinderen... ...van dood levend werden gemaakt... ...afgesneden van die oude wortel... ...Adam en ingezet... ...in die levende wortel Christus. Knecht Paulus zei dat... Dat hij tegen natuur was ingeënt. En dan zou u als de grote wijnstok dranken voeden, bewaren en onderhouden. Mogen u ook te nederwerpen wat zich tegen u verzet. Want eenmaal heb u gesproken van uw gemeente. Dat zijn een plaats was bereid in de woestijn en u david heeft voorgezongen en die rusteloos mijn val weet en vrij volmoedig zoek, dan is het toch de doorleving dat uw gemeente hier op aarde is als een nacht het in de komkommer of als een eenzame mus op het dak en een roerdomp in de woestijn en in de leving van eigen krachteloosheid en waardeloosheid te moeten ervaren dat er geen krachten zijn tegen zo'n grote menigte. Maar dan ook te weten dat u die eenmaal uw gemeente voor uw rekening nam, getuigd het. Mijn oog zal op u zijn, en ik zal raad geven, en hij zal leiden dat zacht gemoed in het efferrecht des heren, die hem nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. De leidingen die u komt te houden, ze zijn zo verborgen, en ach, heere mens weet niet eens dat die mens is. Tenzij dat u hem doorleeft, doet ervaren wat het betekent om uit uw goddelijke handen te zijn voortgekomen, versierd met uw goddelijk beeld. En lerend die vrije en moedwillige afval van u de levenden God, de dood gezocht, en begeert en het leven verworpen. En wat is het een wonder dat u uit dat gevallen geslacht u nogtans een gemeente vergadert? En tegen dat werk en tegen die leidingen, daar staat de gangse helle macht tegenover. We hebben gehoord uit uw woord van zou en zijn raadslagen om David te doden. En ach Heer, als u bewarende goed hebt, en er niet bijzonder over gelegd was, voorwaar, dan zou de hel uw gemeente wegslepen, als een roofdier zijn prooi. Maar nu heb u beloofd, dat u gisteren heden, en in eeuwigheid dezelfde zijt, en die het goede werk zijt begonnen, het ook volleinden zal tot op de dag van Christus. In de weg van de afbraak bouwt u uw gemeente. In de weg van het sterven wordt het leven geleerd. In de weg van het omkomen het behouden worden ervaren. Het einde der wet is immers Christus, een niet geluk die gelooft. Dat het woord der waarheid zijn kracht doet vanavond in vele harten. En dat u aanschouwen wat met ons niet kan samenkomen. Wil u thuis een zegen verlenen daar waar men zwakhoud ziek met ons niet zijn kan. Ontfermt u wat in ziekenhuizen te huizen is. Bijzonder een van onze zanten die daarop genomen is. wacht over dat jonge leven, uw goddelijke gunst en genade zich openbaren. De roepstemmen zijn velen. En het is goed, zegt u, dat de mens het juk in zijn jeugd draagt. Wat rouw draagt en klaagt. Die wezen en en twisgedingen komen staande houdt. U mag het gedenken. De wedunaren vertroosten. Ouderharten verkwikken. In het gemis van de kinderen wijzen. Dat u beter zijt dan zonen en dochters. Denk ook aan deze doopouders. En de toebetrouwde kinderen. Het is wat, Heer, als de indruk er mag wezen wat uw woord ons komt te leren, hadden maar wij in onze kinderen en zonder ontvangen geboren kinderen de storend zijn. En dat rijk gods niet kunnen komen, tezij we van niets geboren worden. En dat is nou de enige mogelijkheid en ruimte van u vandaan, waardoor de verwachting van onze kinderen zijn kan. Dat ze in de voorzijde leer opgevoed werden, de ouders met wijsheid bedelend, dankbaarheid verlenend, dat u op de moeders weer krachten kwam te schenken, dat u aanschouw uw kerk in ons vaderland en de buiten. Zegen te taken tot de opbouw en bewaring van uw gemeente onder Joden heiden. We lezen ook weer van aanslagen die gebeuren onder dat volk dat daar beminden is om der vaderen wil. Heer, wat de louteringen gaan over dat volk heen. U mocht het doen ervaren dat gans Israël zal zalig worden. In het rijk van de natuur zijn de oordelen en de geruchten. Hele streken worden ondergespoeld. Vastigheden ontnomen, wat voor ons waard is, in de modder verdronk. Wat is een mens en we zien het niet. Die oordelen liggen zo laag, de Heer. We verwachten het van de zee en het komt van de rivier. En dan de zorgen die er zijn in de ziekten onder het vee. Met alles wat over ons heen komt. Ach Heer u hebt nog zoveel pijlen op uw boog. Dat we het zouden zien als een antwoord van de hemel. Of het miskennen van uw lieve naam. Het onteren van uw heilige dag. En het verwerpen van uw heilige geboden. De staat geschreven uw woord. Aanschout de roede en die ze besteld heeft. Ach, schoot in de toren, nog des ontfermens. Bewaar ons vanavond met al uw knechten en allen die wat in uw kerk mogen doen. Geef uw knecht vanavond die eenvoudigheid en die leiding en zalving van uw goddelijke geest om Jezus wel. Amen.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 En ook tot lidmaten van Christus heiligen wil ons toewijgen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing ons levens. Doordat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde. Overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zouden wij ook weder van God door de doop vermaand...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 Zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Over de dopen en zegelen ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. <coughs> en hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogdanks daarom van de doop niet uitsluiten. <coughs> Naar nou, gezin jij ook zonder hun weten dat verdoemen is.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 in het opvatten hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods door onze troost tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons een heilige naam al dus aanroepen. O Almachtige Eeuwige God, en Gij die naar uw strenge oordeel, ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt,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 Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het een openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van u en twee hierop ongeveindelijk antwoorden... Eerstelijk, hoewel onze kinderen in de zonden omvangen en geboren zijn en daarom aan alle rang de lendigheid je ja, aan de verdoemenis zal zelf onderworpen. Of je niet bekend als in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of je de leer die in het oude nieuwe testament en in het artikel in de christelijke geloos begrepen is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt.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 Ik zeg vaak bij uh, het doopzitting, je moet het formuliertje eerst maar eens lezen, eer dat je naar de kerk komt, of voordat je aan de doop denkt van uw kinderen. Deze tijd van het verbondsmatig denken is goed, het me goed doet. Wordt u en mij vanavond toch wel iets voorgehouden over onze kinderen? Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom kinderen des torens zijn zodat wij in dat rijk gods niet kunnen komen. Terwijl we van nieuws geboren worden. Zo begint het nieuwe leven. U en uw kinderen. En als daar nou niks van God tegenover staat. Want ze kunnen in dat rijk gods niet komen. Tenzij. Maar er staat ook bij. Dat onze kinderen in zonde geboren zijn. In zonde ontvangen. Daar begon het toch, En in zonde geboren zijn. Dat gaat over uw kinderen. Hij is al wel eens gezien van God. Eerlijk he. Dan kun je nog wat voorlezen. Valt soms zo op als je wat leest. He. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan. Zo mag men ze nog daarom van de doop niet uitsluiten... aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam de Latte zijn. Nou, nou. En dan eens denken dat de Heer kinderen aan ons toe Op weg naar een ontzaggelijke eeuwigheid. En dat de Heer dan toch maar tegen ons begint te zeggen... Dat eer dat u in die wieg kijkt is dus moet gaan denken. Wat voor pandjes God ons heeft betrouwd. Opdat er nood komen. Wat nood is. En met de doopzitting ook nog wat van gezegd. Dat weten die moeders. Hm? Dan loopt het vast als het goed is. Dan is er geen ruimte meer. Dan zijn onze krachten ten einde. En dan kan heel de wereld om je heen staan, maar als God je er nou niet doorloopt. En hoop ik dat je dat samen mag beleven. Ik heb ze vroeger gekend van de oude. Als ze met bepaalde zaken liepen, dat ze zeiden, daar heb ik bare zweeën mee gehad. God had ze in de engte gebracht en het laten vastlopen. En dan hoop ik dat je de grote zegen die de Heer je geeft in de uitbreiding van je gezin doorlijft. Maar dat je in de opvoeding ook begrijpt dat de genade die God soeverein verleent aan wie en hoe. Dat die soevereiniteit nooit buiten de diepte van de val omgaat. Zou je dat onthouden? ...opdat we niet betoverd worden door alle windvolleer... ...betoverd worden met algemeenheden... ...en voorbijgaan aan de noodzakelijkheid... ...voor u, uw kinderen en voor mij... ...dat we van dood levend gemaakt moeten worden. En die prediking die ligt in het doopwater verankerd... ...alleen, en ik heb u de laatste weken daar regelmatig naar gewezen... ...uit kracht van hetgeen in mijn ziel rondgaat. Alleen als ik het bloed zie, dan zal ik je voorbij gaan. En dan hoop ik dat dat bloed zijn waarde krijgt. Wanneer? Toen het oordeel naderde. En u zegt de Heer in dat doopwater... ...verklaar ik de enige grond... Waarin ik mensenkinderen kinderen kan voorbij gaan. En daar mocht de Heere de baten en de toepassing van wel schenken. Bewijs hij bedeelt om uw kinderen op te voeden in de voorzijde leer. Hij goed dat is die leer. Waarvan ik enkele dingen uit het formulier u heb voorgelezen. Gaat het samen maar eens doen, onderzoek het maar eens. Opdat we twee dingen zouden zijn. Namelijk. Zonder hun weten. Daar verdoemen in zijn Adam. En al weder. In Christus uit genade. Twee zaken tegenover elkaar. Houd het maar vast gemeente. Dan valt heel de wereld weg. Als je God overhoudt heb je alles over. En de vriendschap van de wereld. Die kan je niet helpen. En de vriendschap Gods kan je niet missen. Heere, geef in de bediening van de doop daar de betekenis van te begrijpen. We gaan na de doop de ouders en hun kinderen toezingen. De zegenbeter van 134, dat is de zegen op u daal. We doen dat samen. Wacht Komt u maar. Albert Willem, ik doop u. In de naam... ...des vaders... ...en des zoons... En als Heilige Geestes. Stap terug. Komt u maar. Kom me daar staan bij je plakje. Hou maar even vast. Janik geurt Jordi. Ik doop u. In de naam des Vaders. In de Zons en als Heilige Geestes. Evert Jan, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Jan, Christian, ik doop u in de naam des vaders. En de zoons En de Heilige Geestes. Deze kan Abraham, ik doop u. In de naam des Vaders. En de Zoon, En de Heilige Geestes. Amen. Thank mm -hmm. you.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 en behaar op barmhartigheid die die hun in ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester. Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde. De duiven en zijn ganse rijk strijden overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus mischadende de heilige geest. De enige en waarachtige God, even geluk. Te loven en te prijzen. Amen. We zingen. Psalm 36, 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemel hoog. Bij U, Heer, is de levensbron. 36, de versen 2 en 3. Geliefden in vervolg van onze bijbellezing over David vragen we vanavond uw aandacht voor 1 Samuel 19 en we denken over de eerste acht versen. 1 Samuel 19, de eerste acht versen Ik beluister in die versen Gods bijzondere bewaring. En ik wil met u denken over Davids dood gezocht, Davids zaak bepleit. En Davids leven beveiligd. Gods bijzondere bewaring. Ten eerste Davids doodgezocht. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Davids zaak bepleit, vierde versje. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En Davids leven beveiligd, Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En zo zwoer, zo waarachtig als de Heer leeft... Hij zal niet gedood worden. Gods bijzondere bewaring. Geliefden, het is een zekere waarheid. Dat de uitleiding uit het Egypte-land Alleen maar door een wonder mogelijk was. Het is ook duidelijk. Dat de gang door de woestijn en het begin van de woestijn. door een wonder gebeurde. Want de Rode Zee, die was vol. En het is ten derde ook u duidelijk. dat de ingang. tot het land der belofte. tot het Kaan aan de rust. alleen maar door een wonder gebeurde. Dus, het begint met een wonder. En het eindigt met een wonder. Dan valt er van een mens niet zoveel meer te verwachten. Maar u moet wel denken dat vanaf het moment dat de Heer dat volk onder zijn voor zijn rekening nam en door de woestijn leidde. Tot het moment toe dat ze voor de Jordaan stonden. Dat leven van dit volk getekend was een leven van strijd, van druk en van onmogelijkheid. Misschien begrijpt u dan nu ook een beetje als we over het leven spreken van de man naar hart, die beminde Gods, die liefelijke in de Psalmen die hoog opgericht is dat zijn leven en in hem het leven van de ganse gemeente en de genade die hij ontving een voorwerp was van duivelse haat, van aanvallen van de boze. En voorwaar, als God hem niet bewaard had, dan had van al de beloften gods niets terechtgekomen. En dan zou die omgekomen zijn in de strijd van het leven. Wanneer we dat leven van David proberen op te pakken. Op dat moment dat dit hoofdstuk een aanvang vaart. Dan begint ons tekstwoord. Derhalve. Dat roept dan vanzelfsprekend gedachten op. Er is dus een oorzaak als onze tekstwoorden handelen daarhalve sprak zo. Dat is verbazend. Want immers, we hebben uit het verband van de bijbelezingen, waar we nu al heel veel dingen met u doorgenomen hebben, beluisterd dat het moment is aangebroken dat... David, de schoonzoon van Saul, geworden. Er is dus wel een heel bijzondere relatie gevrocht daar in dat koninklijke paleis. David, de schoonzoon van Saul. U kan weten dat voor deze Saul met alle listen en lagen heeft geprobeerd dat te verhinderen. Hoe hij David vernederde om hem een toegewezen bruid te onthouden. Maar hoe de heren de zaken van de man naar God zwart voor zijn rekening wilde nemen. En zijn doel bereikt. Ja ja dat doet God altijd. Al begrijpt u er niks van hoor. Maar de heren die bereikt zijn doel altijd door het onmogelijke heen. Zijn weg is immers in de zee. En zijn pad is de grote waters. Zijn voetstappen die worden niet gekend. De oorzaak van het derhoven. Wat is dat eigenlijk? Wel dat is de diepe intentie van het leven van zo. Die alleen maar haten kan. Omdat hij God haat had hij alles wat met Gods genade te maken heeft en verzet heel zijn bestaan zich tegen het soevereine handelen van God. Als een mens nooit leerde om God God te laten, kan Hij nooit voor God buigen. Kan hij Gods handelingen niet goedkeuren. Kan hij Gods raad niet willen? En stelt alles in het leven stelt zich. Om wat van God is tegen te staan. Dit is de diepe achtergrond. Hij kan voor genade niet buigen. En hij kan voor Gods soevereiniteit niet buigen. En nog minder de uitvoering van Gods raad bewonderen. Deze man is nog nooit op de plek geweest. Waar de Heere al zijn volk brengt. In het buigen en aanvaarden. Van Gods wel en eeuwige raad. Dat is die diepe oorzaak. Het woordje daar halve. Bovendien toont hij daarin. Wat een gevallen mens is. En dan kom je weer terecht en ik weet dat dat vrevel oproept, maar toch zal ik het zeggen. Ik weet dat dat weerstand oproept, maar hier toont zich de val tot in de diepe intentie van een mensenlijn. En hoe kan een mens op allerlei wijze dat uitleven. Maar hier wel bijzonder immers. Voor deze. Heeft deze zo geprobeerd. Met list en met lagen. Het leven van David te roven. Ik heb in de vorige Bijbellezingen Daar u uitvoerig over medegedeeld. En hij heeft daar vanzelfsprekend. Best verzallend. Voorgevonden. Maar zijn doel heeft hij niet kunnen bereiken. De hoop dat David vallen zou in de handen van de Filistijnen. En dat David sneuvelen zou in de strijd tegen de Filistijnen. Dat is niet uitgekomen. Zijn plannen ze zijn mislukt. En had hij nou maar ogen om het te zien... Maar dat heeft hij niet. En daarom gaat deze man door om zijn doel te bereiken. Ik lees. En daarhalve heeft hij voor deze het mijn list gedaan. En nu komt deze man met zijn eerloos bestaan naar buiten. Want hij. Werp nu zijn masker volkomen af. Wanneer in zijn hart maar één gedachte leeft, namelijk. Daarhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten David te doden. Maar één ding, waarom? Moet ik met u gaan bladeren in dat eeuwige woord van God. Om het u duidelijk te maken van het waarom. Immers Saul heeft een boodschap gekregen van de ziener Samuel. En de Heere die heeft tegen hem gezegd. Ik heb uw koninkrijk van u losgescheurd. En gegeven aan een ander. Hij weet. En die ander die krijgt steeds meer gestalte in het hart van Saul. David is een dadelijke bedreiging voor zijn leven. Voor de uitleving van zijn leven. En dat is onuitstaanbaar. Een kind van God zit veel mensen in de weg. Hoor je dat? Een kind van God. ...zit veel mensen in de weg. En dan kan hij nu niet anders dan... ...op een bepaalde wijze uitleven... ...David moet gedood worden. Ja, er is een zaak... ...en daar heeft de heren doorheen gekeken. Deze... Saul heeft wel een schuldbeleidenis gedaan. En of... Ik heb gezondigd, omdat ik dat hele bevel in woorden overtreden heb. Vergeef me nu toch mijn zondig. En keer me me weder. Een schuldbeleidenis. Zonder de aanvaarding van zijn verwerpelijkheid. Heb ik zomaar zitten denken. Zou een man... Met de schoolbeleidenis zonder de aanvaarding van zijn verwerpelijkheid. Twee dingen onthouden jongen oud. Want hier ligt de kern van het wonder der wedergeboorte. Waar de Heer niet alleen die mens maakt wat hij is, een schuldenaar onder God. Maar daar ook. Waar de heren de zijne hun verwerpelijkheid voor God doet aanvaarden. Hun bestaansrecht kwijtraken. Anders zou er nooit uit de nood en de dood van het leven. Een ware schreeuw naar God geboren worden. Als de heren die man tekent. In de totale uitleving van zijn val. Ligt daar een troostvolle les naast. Namelijk. Dat God het zijn kinderen anders leert. En een andere genade oefening verleent. Derhalve En nu komen beelden. Die moet ik u proberen duidelijk te maken. In deze bijbelezing. Vol van heilige mystiek. Mag ik dat proberen. Wat in het hart van Saul leeft. Dat is nu duidelijk openbaar. Tot zijn zoon Jonathan en tot zijn knechten. David de doden. En ik wil dat proberen u duidelijk te maken in de achtergronden van de oudheidkunde van Israël. Saul zit daar in zijn troonzaal. Er zijn zaken die nodig besproken moeten worden. Ja toch? En het eerste die hij nodigt tot die besprekingen, dat is zijn kroonprins, Jonathan. En Jonathan komt daar. En dan wordt ons iets medegedeeld wat daar gebeurt. Ik heb u gezegd, schaamteloos werpt Saul zijn masker af. Het gaat over David. Ga zitten jongen. Gaat over David. Waar gaat het over David? Over al datgeen wat de Heere in David aan Israël verleend heeft. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft op een bepaalde wijze in het gesprek aan Jonathan duidelijk willen maken dat willen zijn koninkrijk, zijn rijk gehandhaafd blijven, dan zal er voor David geen plaats meer zijn. Jongen, jij of David? Jij kroonprins, toekomstig koning of David? Dus dan is er toch maar één oplossing. Die David moet uit de weg. Toch wist zo. Dat is uit de vorige bijbelezingen nu toch duidelijk gemaakt. Hoe die wonderlijke relatie was. En hoe dat verbond was gemaakt. Tussen David en Jonathan. En die koninklijke kleed. Die toch David van Jonathan ontvangen had. En zijn wapens die hij aan David gegeven had. Dat was toch daar in het hof. Van Saul volkomen bekend. Hij had hem lief met de liefde. die de liefde der vrouwen verre te boven gaat. Beminde Heer, Gods gunstgenoten, de Heer, die vromen hoed. Hij buigt niet voor Gods raad. Hij buigt niet voor Gods genade. Hij buigt niet voor de wonderlijke band. Die de genade legt in het leven van mensen, kinderen. En je legt het zo onschaamteloos uit. Jonathan, kom eens, hier gaat over David. Jij of David, zeg het maar. Eén ding. Dat staat er zo duidelijk. Doch Jonathan. zoon had grote welgevallen aan David. Ik heb gedacht... ...in de exegese van vanavond... ...die twee mensen aan u voor te stellen... ...mag dat? Jonathan... ...en zelf zijn vader... ...ik heb me verdiept in de grondwoorden... ...niet om geleerd te zijn, want dat prikt God ook doorheen... ...maar om de waarheid... ...en dan ga ik die naam Jonathan... Die ik in het verleden ook al eens eventjes genoemd heb voorstellen. Daar kom ik twee namen tegen. Het je Noran. Dat is geven. Gegevene. En dat je Jonah. Van het woordje Jehovah. Meedenken. Zeg zo. Jij hebt je jongen naar je toe laten komen, hè? Mag ik met jou terug. Naar het moment dat je. Die jongen liet besnijden. En toen de boekrol. Van het geslacht van Kis. Is geopend. En er. Door degene die die besnijdenis volvoerde. Een vraag gesteld is. Zo. Gij zoon van Kis. Hoe zal U. Zoon heten. Dat is geen filosofie. Dat is wezenlijk gebeurd. Noemt hem Jonathan. Zeg zo. Dat heb jij toch gezegd, hè? He? Noemt hem Jonathan. Van de Heere gekregen. Dat heb je toch beleden? Toen je stond voor het hoog van de heilige rechtvaardige om jouw jongen onder het teken van het verbond te plaatsen. Ik heb hem van God gekregen. En lag daar dan niet de beleidenis in die in de besnijdenis is van God gekregen. En de zonen in Israël werden dan als een beweegoffer aan God teruggegeven. Toen heb je toch beloofd om je jongen in de vrezen gods voor te leven. En wil je nou een modenaar van hem maken? Zeg zo, jij bent een leugenaar voor God. Horie, Een leugenaar voor God. Luister niet mee, ouders. Ook u hebt uw kinderen een naam gegeven. Ook u hebt vanavond gezegd in die voorzijde leer naar uw vermogen onderwijzen. Leg de here de grote verantwoordelijkheid niet op ons vanavond, omdat we straks in de grote dag niet met een leugen voor de here zullen staan. Jonathan. En zo is afkomstig van het Hebreeuwse woordje 'so'. -o. Wat het betekent: geleend. ...of gevraagd. Zowel geleend... ...of gevraagd. En die naam... ...heeft vader Kis... ...aan hem gegeven. Ook toen hij besneden werd. Geleend. We zeggen zo vaak... ...heemers ook in de doopdiensten. Zijn geleende pandjes. Hm? En wat je leent... ...moet je teruggeven... Ja, toch? Dat is toch in de natuur ook zo? Als we zeggen geleend, zo wel. Dat is toch een stuk om dat in te leven? Vader Kees heeft dat daar beleden bij de besnijdenis van zijn zoon van God gekregen. Kan ook wel wat anders betekenen. Kan ook betekenen het woordje Geleend, gevraagd. Dat zou dus in kunnen houden. Dat dat hun kinders van God afgebeden. En dat er knieën gebogen zijn. Daar in dat huis van Kis. Om de vermedering en uitbreiding van het zijne. Ik heb er om gevraagd. Toen die naam zo werd gegeven. Was daar een beleidenis. Gevraagd. En van God gekregen. En nu daar. Moord met voorbedachte raden. En dan is het toch wel zeer duidelijk. Dat Jonathan. Door genade verbonden aan God en zijn volk. In dit misdadige plan niet meedoet. Hij zei dankjewel vader. Zal ik je zo bewijzen. Dankjewel, Gods kinderen worden vaak voor een keus geplaatst. We zingen makkelijk, zoete banden die me binden. En heeft de spreukendichter niet gezegd dat een vriend in de benauwdheid geboren wordt en dat een broeder te alle tijden lief heeft? me wel, dat is dan hier wel zeer bijzonder in het hart van die jonathan. En zegt vader, je blijft vandaag dag. dat is mijn harte vriend. Oh, die heeft een keus gedaan. En in de keus van je leven dan krijg je een andere familie. En dan krijg je andere vrienden. En een andere vader. En een andere moeder. Ik ben een vriend. En ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Daar begonnen we mee. Hoor je er ook bij. Saul is duidelijk. En Jonathan ook. En dan wordt die troonzaal verlaten. En ik zie daar Saul achterblijven. Gemelijk. Boos. Ja, de scheiding. die gaat dwars door de gezinnen. Houd er rekening mee. En wat doet dan die Saul? Dat staat zo duidelijk in deze waarheid. Daar staat dan: roept hij zijn knechten. En onder die knechten. Moeten we hier verstaan, zijn oversten, zijn legerrijders, de staatslieden, die hem omringen. En ik uh, heb heus geen inlegkunde nodig om tegen u te zeggen, Jonathan weg. En dan gaan een bevel van Saul uit, uh, raadsvergadering. Komen naar de troonzaal. En dan zie ik ze komen, hè? die officieren. En die raadslieden en die wijzen. En die zie daarom om die troon heen zitten. De koning heeft ze geroepen, want er moet raad geschaft worden. Wat zou er gebeuren? Was er gaande? En dan neemt Saul het woord. Ja. Mensen, moet luisteren, gaat om David. David is een bedreiging voor mijn koningschap. Zo. Zeg Saul, maar je weet toch wel, dat hoef ik helemaal toch niet te gaan voorlezen weer... dat er in het vorige hoofdstuk iets geschreven is. Namelijk, en ook de knechten van Saul hadden David lief. Hij had dus een plekje gekregen, ook onder de hogen van Israël. En toch, brutaal weg, want Saul zijn een is groot... Roept hij ze samen over David, die is een bedreiging. En dan zien we twee dingen. Er is een gedeelte dat zwijgt. Ze durven de confrontatie met zo niet aan. En een deel is het ermee eens. Ik lees in het elfde vers, kom ik niet aan toe vanavond... maar om het u duidelijk te maken. En Saul zo'n boden heen naar David's huis... dat ze hem bewaarden en dat ze hem morgens doden zouden. Er waren er dus bij, muit gespannen Er zijn er altijd nog bij... Weet je wel, dat is in de tijd van Elia, hè? Waarom hink je toch op die twee gedachten? En er zijn er bij die door dik en dun heen achter zal blijven staan. Al hebben ze de duidelijke bewijzen van de genade gods. Al zien ze de tekenen van gods heerlijkheid en almacht. Al kunnen ze er niet omheen dat god wonderen gedaan heeft. En toch... En toch, zo blind is een mens, zo blind. Als het gaat tegen Gods gemeente, tegen Gods kinderen, tegen de ambten... en de gemeenten waar nog gesproken wordt over vrije genade... ja, daar briest de hel tegen aan mensen. Of dacht u als wij in ons midden de oude waarheid trachten vast te houden. Dat ze dat allemaal even leuk vinden. En dan we vasthouden aan het eenzijdige soevereine werk van goddelijke genade... dat dat geen weerstand oproept. Net zoals in die dagen. Gods kinderen, de ware ambten... de gemeenten die nog onder de bewarende hangt... God staan voor de waarheid... Moeten en zijn, voorwerpen van haat en vervijgingskracht, dat kan er niet buiten. Dat hoort bij het leven. Die knechten, die zijn weggegaan. Morgen, morgen gebeurt het. En Jonathan, en Jonathan heeft zijn David opgezocht, hoort u maar. En Jonathan verkondigde het David. Zeggende. Mijn vader, zo zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch tot de morgen. En blijf in het verborgene. En versteekt u. Ik zie die ontmoeting op deze dag. Van deze twee mensenkinderen. Ik zei u toch al. Dat een vriend in de benauwdheid geboren wordt. En een broeder te alle tijden lief heeft. Dat in de keus van het verrachtige leven. Er een erfdeel is. Die houdt het toch maar. Met dat aarafschrapsel. Begrijpt u. Met een tot de dood toe belaagd. En benauwd volk zij die mijn zielen belagen, leggen lagen... en ontzien uw hoogheid niet. Maar er is nog altijd dat aanbiddelijke wonder... van Gods bewarende handen, de bijzondere bewaring... over de gemeente. Ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. En nu komt er een gesprekje tussen die twee mensen... Ze hebben al veel met mekaar gesproken. Ze kennen elkanders hart. Ze kennen elkanders leiding. Ze weten waar ze legering, Zoals een Jonathan en David omgingen. Ging eenmaal een Naomi met Rutte om. Er is een erfdeel op aarde, Die kent de legering van mekaar. En die zucht met elkaar. En die luisteren wel eens voor mekaar. Weet je dat? Dat zou in strijd zijn met de bevinding der heiligen als ik u dat zou achterhouden. Zo heb ik ze ontmoet, de ouden en het van God geleerde volk. Dat ze zeiden, ik heb vanavond voor jou geluisterd. En ik heb vanavond jou erbij horen, preken. Dat waren mensen die kennen elkanders leven... Hij kan hart kan er legering akanders strijd al kan bedreigingen. En Jonathan heeft zijn david wezen opzoeken. Hij heeft hem niet losgelaten. Begrijp je Paulus heeft gezegd dat de broederlijke liefde blijven. En dat is in oefening gekomen, maar hij heeft hem wel eerlijk behandeld. Dat doe je toch onder elkaar? Daar moet je luisteren. Mijn vader zal. Wat moet dat wel zeer gedaan hebben. in dat leven van die jongen? Mijn vader zal. Wat? Hé, hey, maar één ding. Hij zoekt u. Hij zoekt u te doden. Moet u eens goed overdenken. Hij zegt niet. misschien komt er. Nee. Ik zoek naar mogelijkheden. Daar wordt de activiteit van de hel ons gepresenteerd. Ach mensen, laten we toch eerlijk zijn. Al dat onheilig verbinden, zoeken buiten de waarheid en buiten de bediening van Gods geest. Wat uit het vlees is, kan toch niet anders dan in het vlees eindigen. Gaat niet om Gods eer, gaat niet om Gods deugden, gaat niet om Gods lieve raad. Het is vlees en wat vlees is, eindigt in vlees. Maar hier hebben mensen kinderen elkander gevonden in de strijd van het leven. In nood en in dood aan elkander gekleefd geweest. Namelijk luisteren, wacht je morgens en blijf in verborgen. Wat hij zegt, Gods kinderen zijn niet roekeloos in de strijd. Hij vraagt om voorzichtige wandel. Hij vraagt om een tere wandel. Het vraagt om de eenzaamheid, en dan komt er een voorstel. Niet alleen Davids dood gezocht, maar ook Davids zaak bepleit. Ik zal uitgaan aan de hand mijn vader staan op het veld waar Gij zult zijn, en ik zal van U tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij, Dat zal ik u verkondigen. Dat is een moeilijk exegese. Dan kan je twee kanten mee uit. Met dit vers. Het ene. Dan moet u even mee denken. Met de gewoonten daar bij het hof. Smorgens vroeg. Wat had het nou maar gepland. goed gepland. Dan ging die koning. In de buurt van zijn paleis. Zijn wandelingen maken. Dat staat er. In het veld. Smorgens vroeg. En naar gebruik. Toen, daar was de koninklijke hofhouding bij. Die knechten, weet je, waar die mee gepraat heeft. En Jonathan en David. En dan wandelden ze. Ja, niet wat de kerk zingt, gemeenzaam wandelend naar Gods huis. Maar daar wandelde men, deelde zaken aan elkander mee. En dat was het plekje wat zo bepaald had. Nu zegt Jonathan, nu ga ik. En nu kan je twee dingen exegetisch duidelijk maken. Namelijk waar jij zult zijn. Namelijk waar jij behoorde te zijn. Maar ik zal in jouw plaats komen. Dat kan. Het kan ook zijn. Ik zal daar zijn. Hou je verborgen. Maar blijf in de buurt. Want ik zal wat daar plaatsvindt aan jou meedelen. Ook die exegezen. Is duidelijk. Het een is aantrekkelijk. Om daar wat van te zeggen. Hoe hij in de plaats van David. Maar dan ga ik filosoferen. Dat doe ik niet. Maar die ruimte van die exegese. Die ligt daar nou eenvoudig. Ik zal dat doen. En dan komt de morgen. De andere dag. Of zal hoe geslapen heeft. Ik weet niet. En Jonathan. En David, het was wel spanning die nacht. Want de vijand loert. En wat zal de dag brengen? Ik kan indenken dat het een onrustige nacht voor David geweest is. Kan ook. Kan ook best andersom zijn geweest. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust. Tot ik verkwikt ontwaakte waar God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakte. En ik zal vol heldenmoed waar mij zijn hand boten. Tienduizenden in die vreugde. Dat zou best kunnen. Dat het een zaak is geweest tussen God en zijn ziel. Dat geloof ik zeker. Gelooft u dat er gebedjes zijn. In het leven van Gods kinderen. In de strijd van het leven. Dat ze God wel eens manen. Dat duurt uw glorie niet. Daar is uw eer. Daar is uw zaak aan verbonden, heren. Want hij was toch de gezalfde des heren. En het koninkrijk was hem dus beloofd. En God is toch de God van ja en van amen. Maar die dag komt. En zo gaat zijn huis uit. Waar hij smorgens wandelt. En die knechten die met hem gepraat hebben, die lopen er ook. En ze kijken. David is een kindersdood. Hmm. Maar die David die komt niet. Die David die komt niet. En daar komt Jonathan aan. En die gaat aan de zijde staan, staat er. En ik zal aan de hand mijn vader staan. Calvin zegt daarvan. Dat hij zelfs de hand van zijn vader gepakt heeft. Ik weet niet of het waar is. En daar staan ze zo, die vader en die zoon. En dan, dan komt er een gesprekje, namelijk David's zaak bepleit. Jonathan, als hij daar staat bij zijn vader, vraagt niet om een aanmoes. Vraagt niet om barmhartigheid. Maar handelt recht. Het gaat om een rechtszaak. En daar gaat hij zijn vader zo op aanspreken. Hij probeert niet op allerlei wijze zijn vader te bewegen om dat oordeel eens af te zwakken. Nee, hij gaat een zaak voorhouden die hem recht is. Goed luisteren. Hij bedelt niet om gunst. Hij bedelt om een eerlijke rechtszaak. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. Wat een wonder, die grote voorspreker. Ook hier zouden gedachten op te bouwen zijn. Maar die kunnen ook gevaarlijk zijn. Om hier als type te handelen. Dat doe ik ook niet, het is een natuurlijke zaak. Hij spreekt goed van hem. En wat gaat hij dan zeggen wat God gedaan heeft in David en wat God in David voor Israël gedaan heeft. Dus je vader moest luisteren, dat voorstelletje van gisteren. En ik zie je hier wel lopen hier om dat veld heen en ik zie je wel kijken of David niet aankomt. Maar ik wou eerst met jou praten. Zie je. Moet je luisteren. Ik wil ook met jou over David spreken. Jij hebt gisteren met mij over David gepraat. Maar dan praat ik met jou over David. De bedreiging van de koningschap. Mijn kroonprins af zijn. Dat is niet belangrijk vader. Dat heb ik tussen David en Jonathan. is dat in orde geweest. U weet toch. Ik heb hem. Het koninklijk leed gegeven, hoe Hij zal het wezen. Wat hij eenmaal in dat verbond gezworen heeft in zijn keus staat overeind. En wat die David betreft moet je eens luisteren. De koning zondige niet tegen zijn knecht David. Omdat hij niet tegen u gezondigd heeft. Betuigd dus tegen mij, kan die zeggen. In welke mate zou David een voorwerp zijn van uw toren? Is het nou net niet andersom? Zijn daden voor u zeer goed zijn? Bij het vergeten dat je daar in de heuvels niet wist waar je kruipen moest. Toen heel Israël vluchtte onder het gewoon van die Filistijn... Ben je vergeten? En ben je vergeten dat die je ten binnengekomen is, die zoon van Isaïe? En ben je vergeten dat hij je krijgswapenen niet wilde? En vergeten dat hij gezegd heeft, ik zal gaan in de mogendheid als heere Heeren was je bijvader? Hij heeft zijn ziel voor je gegeven. En de heere heeft Israël al een verlossing bereid. In zijn bediening. En daar was je blij mee. Daar was je blij mee. Toen moest je erkennen. Dat God grote daden deed. Dat moest je aanvaarden. En je was. verblijd. Waarom. Zou Gij tegen ons schuldig bloed zondigen? Weet je wat in de wet staat. Weet je wat er staat vader. Die bloed vergiet. Je brengt je onder het. Oordeel gods. Hoe eerlijk en oprecht heeft deze koningszoon zijn vader op de feiten gewezen. En de rechtszaak voorgehouden. En dan nou gebeurt er iets wonderlijks. Nu komt God mee. En hoe God meekomt, zal ik heel kort nog met u behandelen. Ga eens nog een versje zingen. Uh, 54. Ja, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Ze stellen God zich niet voor het oog. Zie God, die nimmer mij vergeet. Is mij een helper in mijn lijden. Hij voert aan, aan die voor mij strijden. En ondersteunt mij in mijn leed. Tweede van 54. Amen. heeft David niet gezongen, toen hij in het begin van zijn jonge leven huppelde achter zijn schaapjes hoog. En daar heeft hij zeker niet op gerekend, mensen, dat zijn leven zo van alle kanten belaagd en bestreden zou worden. En toch heeft hij dat geestelijk en bevindelijk leren kennen, toevallig Gods. Heb je erop gerekend dat je er zo diep doorheen moest? Erop gerekend dat er van alle zijden op je geschoten zou worden. En dat alles zich aanlegt om het leven te roven. Maar nu weet David er een klein beetje van. Ja. En wat een wonder. Dat Gods bewarende goedheid. Dat wou ik toch zeggen in mijn thema. Gods bijzondere bewaring over zijn gemeente bevestigd wordt. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. De poorten van de hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen, hoor. Geloof daar maar niks van. Maar als je er middenin bent, en dat was beleving hier, ze rukken aan, die en dat is waar. En die ze gekund hadden, hadden ze hem die morgen, hadden ze hem doodgeslagen. Ik lees, dan doet God wat. Wat beteugelende, bewarende handen. Want hij werkt in op het geweten, op de consciëntie Die overreed wordt van de waarheid van Jonathan's woorden. Maar... Een overtuigde consciëntie, een aangesproken consciëntie, een bewogen consciëntie, is nog niet een vernederde en nog niet een vernieuwde consciëntie. O, wat hebben Gods kinderen er vaak onder geworsteld, of de ervaringen van de ziel wel zaligmakend zouden zijn. Begrijpt u? Ik lees. Zo nu hoorde naar de stem van Jonathan. Hij moet buigen, waarom? Omdat Gods bewarende goedheid... en die werkt in in het geweten. Zou je niet het op de mond slaan... als God nog spreekt... in de beteugelende kracht van het woord... en in de overtuiging van de waarheid... Want daar kan zo niet onderuit. En dan gebeurt er nog iets. De achtergrond, dat laat mij de tekst niet toe dat doorgronden. Ik zie alleen het feit. Maar het zou me niks verbazen. Dat Jonathan gezegd heeft, vader, is het echt waar? En dan zie ik deze zo En dat is misschien wel een beetje filosofisch. Maar niet buiten de schrift. Hij zoer. Daar op het veld begrijpt u. Waar de wapens al gesmeed waren. Om het leven van David af te snijden. Op datzelfde plekje zegt de Heer stop jij eens een keertje. En dan zo waarachtig. Als de Heer leeft. Hij roept de naam van de drieënige verbond aan, En mens durft al wat heen. Mens durft dat. We hebben nog niet zo lang geleden met u over de eetzwering gesproken. Zo waarlijk, hè? Help in mij God almachtig. En dien ik valselijk zweer, weet je? Dat we de oordelen gods over ons inroepen. Zeg zo. Zo waarachtig als de Heer leeft. Ja, de Heer die leeft. En die is waarachtig. En dan moet hij zeggen: Omdat God hem. De consciëntie beteugelt. Hij zal niet gedood worden. Gods bewarende goedheid, die zelfs de vijanden tegenkomt te houden. Later zal het in het leven van Gods kinderen vaak openbaar komen. Ik zou uit de praktijk van het ambtelijke leven daar heel veel van kunnen zeggen: van nou, momenteel, laat dat niet toe. Om eens uit de praktijk van het leven te spreken. Hoe God heilstelt tot muren en voorschangsel. En een bijzondere bewaring over zijn kinderen komt te tonen. En als moet zijn hettige toren uit tegen allen die ziongram zijn. Maar laat dat maar. Maar gebeurt wel een volk van God. De Heere zorgt voor zijn gemeente. En tot hier toe en niet verder. En wat gebeurt er dan? Dan roept Jonathan David. Niet? En dan ga ik hem weer afsluiten. kom daar nog wel op terug als de Heer geeft. En dan komt David. En zo. Onder de hoe ze elkaar ontmoet hebben. Ook dat zwijgt de schrift. Daar staan we al wat in. Als gisteren en eergisteren. Die eet van zo oh, Als niks van terecht komt. Die is al zoveel gezworen in zijn leven. Als gisteren en eergisteren. David in de hof. Door de kracht Gods bewaard tot de zaligheid die hem bereid is voor de grondlegging naar wereld. Ik zou toch maar liever met David reizen dan met die koning van Ezraal. U niet? Waar reist u mee? meegezongen gezongen? Ik ben een vriend en een metgezel van allen. Zeg of niet? Ben je wel eens jaloers op dat leven? Al gaat dat er nog zo diep doorheen? Want zo we met hem lijden, we zullen ook met hem overwinnen. De voetstappen te drukken, dat had ik er echt bij willen hebben vanavond. Hoe David hier die voetstappen moet drukken van hem die zijn zoon en zijn heer is. Daar heeft dat muid gespang hem tot een prooi verkozen fel het kan. Dat stierenheer uit baas aan val verwoed zingt hij. Omringt me van alle zijden. Hoe zwaar, hoe bitter is dit lijden voor mijn gemoed. Of oh, mag ik het anders zeggen. In de strijd en in de vijandschap van het leven. Komt het ware volk aan de wijd wie God voor de is. En wat hij zei, zijde staat. Kom je aan de wijd in de strijd van het leven. En ze zijn niet beschaamd geworden. Nu moet gaan eindigen. Alles is tijdgebonden Ook wij. U ook met uw kinderen. Herinner je toespraakje nog? Ga je thuis met je vrouwtjes samen beleven? Luister eens, dat heeft die oude leraar gezegd. Hey, nee, de wij. En zoek die waarheid die naar de godzaligheid is. Ik lees. En dat gaat ook van David. En van al de zijnen. En ze komen uit de grote verdrukking. Maar hebben hun kleding gewassen in het bloed van het lam. Amen. Heer, uw woord is wonderlijk. Toen we begonnen om dat leven van die man naar Gods hart uit te klaren, en we nou zo 21 keer met elkaar van gezegd, wat de diepten komt u in het woord ons te openbaren. Voorwaar ze zullen door veel verdrukkingen geleid worden. En hier op de aarde, het is een Jammerdal, geen blijvende stad staat er. En u zegt van uw gemeente, ik weet waar gewoond, daar waar de troon, dat is Satan, nee. Er staan niet, ze zijn in de kracht van het geloof bewaard. Maar ze zijn door de kracht gods bewaard tot de zaligheid. Zegent die waarheid, gedenkt ons met de gemeente. Leid over de wegen die we moeten gaan. Laat zien dat uw gemeente in u meer dan overwinnaars is. Denk aan deze ouders met hun zaad. En verzoen het tekort van deze arbeid om Jezus' wil. Amen. Slotvestje. Ja. Het zevende van 86. Want uw goedheid... Hoog gerezen heb ge dikwijls mij bewezen. En mijn ziel hoezeer verdrukt uit de diep het diepst van graf gerukt. O mijn God, de trotse spannen boosten samen met die rannen. Tot mijn dood en zielsverdriet zij ons zien uw hoogheid niet. 7 van 86